Start. Het is Yuri Stubenitski met het NOS-journaal. Prins Man van de Britse koningin Elizabeth heeft de medische ingreep na zijn hartklachten goed doorstaan. Gisteren werd een stent geplaatst in zijn kransslagader. Prins Philip was met pijnklachten in zijn borst opgenomen in het ziekenhuis. Een woordvoerder van het Britse koningshuis verklaarde dat Philip de nacht goed is doorgekomen... en dat hij vandaag bezoek mag ontvangen van zijn naaste familieleden. Hoe lang hij nog in het ziekenhuis moet blijven is niet bekend.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 ZFM Dit is Kerst met ZFM Met nu nu Goedemorgen Zandvoort <tie> in een speciale uitvoering van Roy Haldeman dankjewel Roy voor de muziek uh, aangeschoven is Dagobert Wolswijk van de Stichting Bijzondere Hulp. We gaan er weer snel in Ja. We hebben trouwens hoog bezoek. Hè. We hebben een voorzitter van CFM en een ex-voorzitter, Het is Hoog bezoek. Ja, een hoop uh, politieke kopstukken zitten al aan de bar voor uh, het uh, volgende debat. Ja, alleen maar... Gijs de Rode is er nog niet. De, maar ja, Ik zal eens even omkijken of de gordijnen lopen zijn. Gijs, of je deze kant op wilt uh, komen? Ja, misschien is hij in slapen. hij heeft kerstvakantie. <laughs> het tweede uur? Uh, ja. Tweede uur gaan we dus praten met Dagelbert Holswijk, uh, zoals net al zei, Stichting Bijzondere Hulp. Daarna? Daarna gaan we praten met de politieke partijen. over uh, datgene wat ze bereikt hebben en nog willen bereiken. We zijn zeer benieuwd. We zijn zeer benieuwd. We gaan praten met Juliet Schult, Schut over anonieme alcoholisten. en tenslotte met Maike Koper over de Openlucht Kerstzang. Ja, nou, maar zijn is Stichting Bijzondere Hulp. Zuid-Kennemerland, Zuid Zuid oh, okay. Zuid moet dat erbij? Wij zijn speciaal voor Zuid-Kennemerland, mensen buiten de regio die kunnen we helaas niet helpen en dat, is onze, dat staat in onze statuut okay. we zijn een uh, we zijn een stichting die zich uh, bezighoudt met uh, mensen die op het bijstandsniveau leven en waar een dringend probleem is wat opgelost moet worden ja. we hadden het net al eventjes over de voedselbank ja. Jullie sluiten op elkaar aan? Wij, wat, de, wat de doelgroep betreft, sluiten wij voor een deel op elkaar aan. En voor een deel zitten wij ook in de armoede van, uh, van mensen. Die, uh, nou, noem bijvoorbeeld iemand op die wel boven het bijstandsniveau zit. maar uh, door een teruggang in inkomen bijvoorbeeld uh, zijn huis heeft moeten verkopen. Ik, ja. wij, ik denk aan werkeloosheid. Uh, dat soort mensen moet je aan denken uh, die allemaal bij ons komen. En die dan heel specifiek met één uh, gift uh, uit problemen geholpen kunnen zijn. <bolts> en dat, daar kun je bijvoorbeeld aan denken bij, um, bij, uh, bij mensen in, uh, uh, uh, die uh, uh, een AOW hebben en uh, ja, waar de koelkast van kapot gaat <huchy> Ja, dan, dan is men gelijk in het uh, in, uh, in probleem. Ik heb dat stuk wat u daarbij hebt liggen ook gelezen vanmorgen over die, uh, die koelkast. Want dat is natuurlijk het makkelijkste onderdeel uh, om, om over te praten. Want het, het zijn natuurlijk... Het gaat... Over een scala van alle uitgaven, ja. het gaat niet alleen, maar de koelkast is natuurlijk het mooiste voorbeeld. En dat zijn mensen die niet bij de sociale dienst van de gemeente terecht kunnen dan? Dat zijn mensen die, uh, die daar niet bij terecht kunnen, die kunnen daar wel bij terecht, maar moeten dan weer een lening afsluiten. Ja. En wat wij vaak zien is dat dat mensen zijn, uh, dat dat mensen zijn die eigenlijk geen lening willen... Of aan de andere kant al bij de Stadsbank zitten en al leningen hebben, waardoor mm. ze geen nieuwe lening mogen aangaan. En die mensen komen bij ons om, uh, ja, voor een gift. we het een gift noemen. Is dat zo bekend uh, in de uh, regio dat men bij u uh, direct aanklopt? Um, ja, wij zijn vrij bekend. Ja, daar gaat het een beetje bij die organisaties die zich bezighouden met uh, stille armoede. En uh, dat is niet sinds kort. We hebben al een hele geschiedenis wat dat betreft. Wij hebben een hele geschiedenis. Wij komen voort uit de dertige jaren. In de dertige jaren, de crisistijd, uh, heeft het uh, Halemse Haarlem Dagblad en de Halemse Courant. Die hebben uh, de koppen bij elkaar gestoken. En die hebben gezegd, wij moeten iets doen met al het leed wat er op dat moment is door de werkeloosheid. Ze zijn begonnen met kerstgiften te geven en uh, hebben dat een hele tijd hebben ze dat doorgezet. In 1965 is de Algemene Bijstandswet gekomen en bij het, de komst van de Algemene Bijstandswet was de vraag, zijn we nu niet overbodig? Toch hebben ze besloten om nog even door te gaan dus ver voor mijn tijd natuurlijk uh, omdat ze dachten van nou misschien zijn we toch nog nodig. En mm -hmm. Langs mijn hand kwamen ze erachter dat er toch steeds vier mensen buiten de boot vallen. En in 1972 heeft dat erin geresulteerd dat wij opgericht zijn als Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland. Daar zijn we mee doorgegaan. Nou, dan zijn de periodes waarin het heel goed gaat in Nederland, waarin we eigenlijk relatief weinig gedaan hebben. Ja. En nou een paar jaar geleden, met die enorme, uh, toen het zo enorm goed ging, was opnieuw de vraag, moeten we blijven bestaan? Dat hebben we ons wel. En we hebben opnieuw bedacht van ja, ja misschien dat we toch nog even moeten wachten en even moeten kijken voordat we onszelf hmm. opheffen. En gelukkig maar, want op dit moment hebben we ten opzichte van vorig jaar hebben we al een, een bijna een verdubbeling van het aantal uh, aanvragen. En, uh, en de, uit, ja, de, de, de giften die we gegeven hebben. Ja, jullie zich wordt bijna elk decennium bewezen. Ja. In de tachtige jaren, negentiger jaren en nu ook weer. Als die economie naar beneden gaat, wordt er een beroep op jullie gedaan. Wordt er een beroep op ons gedaan. Nou, ja. een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de uh, op dit moment... Zijn we, uh, hebben we vrij veel uh, computers weggegeven. En waarom is dat? Nou, de gemeente verstrekte in het verleden aan gezinnen met kinderen, verstrekte ze wel een laptop of mm. een computer aan een kind wat op school zit. Ja. Nou, op dit moment kan een kind wat op school zit, wat een beetje mee wil komen, eigenlijk niet meer zonder nee. iets, zoiets ja. in huis. Ja. De gemeentes die hebben besloten om dat alleen nog maar te geven in de vorm van een lening ja. nou, dus en mensen het, komen weer, van, weer rond en dan zitten we, zitten we weer rond ja. en nou, we zien dan dat er een enorm beroep gedaan wordt op ons om dit soort uh, om, om zo'n middel te geven ja, je, je praat nu ik uh, had er eigenlijk twee uh, één, uh, we hebben Pauls sfeers gehoord over dat het eventueel nog uh, dat de klantenkring groter wordt uiteraard ja. uh, tweede vraag er komt een aanvraag binnen. Gaan jullie dat toetsen? Of hoe kom je daaraan? Nou, allereerst is onze indruk is, wij hebben een idee. En het idee is dat we de regie van mensen willen versterken. Dus de zelfstandigheid van mensen willen uh, niet aan willen tasten. Dat betekent dat mensen rechtstreeks zelf de aanvraag kunnen doen. Die aanvraag die kan gedaan worden door... Uh, door je uh, uh, via uh, de uh, website van ons www.bijzonderhulp.nl uh, uh, aan te melden of door een briefje te sturen naar postbus 3038 2001 DA in Haarlem dan krijg je een aanvraagformulier dat aanvraagformulier dat vult, u, vult iedereen in daar wordt gevraagd of er wat ...papieren bijgedaan worden. Dat hoeft niet per se, maar het wordt wel gevraagd. En op dat moment kijken wij met elkaar van, kunnen wij dit verantwoorden? Voor onszelf ook, kunnen wij verantwoorden dat wij hier 500 of 1000 euro aan uitgeven? Als wij menen dat we dat kunnen verantwoorden, dan geven we dat. En wij... Ja, wij wij geloven ook wel, wij vertrouwen ook mensen wel. En uh, als wij zeggen van, goh, we willen toch even iets meer hebben, want wij moeten ook ons verantwoorden ja. naar, uh, naar anderen toe. Uh, dan vragen we even wat meer informatie op. En dan helpen we mensen eventueel bij het verkrijgen van die informatie. Want dat blijkt vaak moeilijk te zijn. Ja. De, de stichting bijzondere hulp, waar is die van afhankelijk? De, van, van vrije giften? De wij zijn... Uh... Er wordt in Zandvoort namelijk gezongen voor de stichting bijzonder. <laughs> wij, uh, wij zijn heel blij met uh, de heer Jan-Peter Verstegen met zijn, uh, met zijn uh, kerstconcert met uh, I... Cantatori Allegri, ja, ja. Uh, die inderdaad jaarlijks uh, zingt uh, uh, tijdens, ja. uh, tijdens de, de, de kerstperiode en daarin ook een inzamelingsactie uh, voor ons houdt. Uh, dat is een van onze uh, gevers. Uh, zo hebben we nog meer... Uh, stichtingen die geven en we hebben particulieren die geven. Uh, wij zitten eraan te denken om dat ook wat groter te maken, omdat wij gemerkt hebben dat we het afgelopen jaar zo ontzettend veel geld hebben uitgegeven. We zijn bijna aan een verdubbeling gekomen van het bedrag ten opzichte van voorafgaande jaren en we zijn nu ook voor het eerst door het geld heen wat uh, ja, dat, uh, dat is natuurlijk de consequentie als, er, uh, als het slecht gaat zoals u net ja. benoemde, dat men meer voedselpakket nodig heeft en dus ook meer aanvragen bij jullie komt maar Wij de hebben, inkomsten dalen natuurlijk ook dan ja inderdaad, maar we hebben het voordeel dat in de afgelopen jaren toen er minder gevraagd werd werd er wel gegeven en we hebben daardoor een wat bescheiden we hebben een uh, buffer hmm. opgebouwd, waar we ook wat rente uit krijgen en we hebben een zeer voorzichtige en goede penningmeester. En wat ook nog een voordeel is bij ons, is dat onze overheidskosten, die zijn uh, extreem laag. Die zitten op ongeveer 5% van wat we uitgeven. Dat is laag, ja. Dus dat... Ja, dat, de, de, hoe meer in de pot om weg te geven, hoe beter natuurlijk. Exact. exact. Maar ja, dat zijn natuurlijk wel economische gevolgen. Eh, de, de, de, wat er dan gebeurt, minder inkomsten, meer uitgaven. Dus eigenlijk loopt dat tegen elkaar in. Ja. ja. Is er iets uh, wat je nog kwijt wil? Want gezien de tijd moet dus een beetje gaan afronden. Nu. Nou, uh, zoals ik al zei, mensen kunnen zich, uh, uh, mensen kunnen zich aanmelden. Um, www. door uh, www.bijzonderehulp.nl uh, in te toetsen of een briefje te schrijven naar postbus 3038 2001 DA Dirk Anton in Haarlem uh, giften kunnen gegeven worden. Daar zijn we heel blij mee. Er zijn een aantal mensen die ons uh, geven, ook particulieren. Op bankrekening 1309047. 1309047. Ten name van Stichting Comité Bijzondere Hulp zuid Maland. Oké. Okay. Dan, Robert, heel erg bedankt voor je komst, en voor je explicatie. Graag gedaan en bedankt voor de gelegenheid. Ah, Oké, okay, graag gedaan. Dank. Wij gaan met een, uh, een andere interpretatie van White Christmas door William Armstrong. A wild Christmas, just like the ones I used to know. Well, the tree tops glisten, and children listen to hear. They fell in the snow I'm dreaming of a white Christmas With every Christmas card I write May your days be merry and bright And may all your Christmases be white May your days be merry and bright, and may all your Christmases Goed, daar zijn we weer. We zijn er weer. Na de Voedselbank en na de Stichting Bijzondere Hulp zitten hier eigenlijk ook drie hulpverleners. Drie hulpverleners uit Zandvoort, gemeenteraadsleden, supervrijwilligers. Vrijwilligers van het jaar zijn we natuurlijk niet geworden. Maar goed, uh, wat wij gaan doen is de toekomstverwachtingen aan jullie vragen en wat er gebeurd is dit uh, seizoen. Maar toch zijn wij natuurlijk allemaal uh, krantlezers en hebben wij vanmorgen gelezen over een natiehek op Groot Bentveld. Daar willen we graag een reactie op. Meneer Zember. Ja, uh, goedemorgen. Ik uh, val er even in. Zoals, uh, maar uh, dat nazi-hek, uh, althans waar het over gaat, is een aantal weken geleden op de televisie geweest. Uh, er zijn ook tekeningen van geweest. En in eerste instantie denk je dan, nou, dat zou dan wel uh, ergens in de opgeplaatst worden. Gezien de tijd zou ik graag een kort standpunt van u horen. Ja, Oké. Okay. Uh, het eerste standpunt als liberale partij d 60 zeg je dat je uh, als mensen om hun moverende redenen uh, bepaalde dingen willen doen dan uh, vind ik dat dat moet kunnen. Dat is één. Dat geeft overigens wel gelijk uh, aan dat als je de vrijheid hebt, heb je ook de verantwoordelijkheid. En dan, op een gegeven moment, krijgen we een probleem. Want als jij uh, om jouw moverende redenen ...op een bewuste manier uh, denkt uh, door, door de plaatsing van dit hek bevolkingsgroepen zoals de Joodse gemeenschap uh, te willen kwetsen... ...dan denk ik dat dat te ver gaat. Even los van het feit dat in de, om, uh, de omwonenden van Bentveld daar uh, ook niet op zitten te wachten... En ik denk, ik vrees uh, uh, dat, het, dat dit, soort, uh, dit soort zaken misschien wel uh, aantrekkingskracht uh, uh, heeft van mensen die wij eigenlijk helemaal niet in, uh, in Zandvoort willen hebben. En dan tenslotte, het is verbijsterend dat wij als politieke partijen die, uh, hoe heet het, uh, de kwaliteit van Zandvoort hoog in het vaal op staat, hebben staan als uh, toeristenplaats, als, als toeristenplaats, ja. dat we dan op een of andere manier altijd weer in staat zijn onze naam door het slijk te halen door dit soort rotgeintjes. Oké, okay, standpunt uh, D66. Mevrouw Hellen zit er eigenlijk al op het Vinkentouw en naar voren zie ik ook, want ik moet ook wat zeggen. Ja, Hoe denkt de VVD daarover? Nou, uh, u vroeg om een, uh, een kort uh, ja. en duidelijk standpunt. En wat dat betreft kan de VVD hier heel kort over zijn. Wij vinden het verwerpelijk. Dat is een... Uh, een... Ja. Goed en duidelijk standpunt Karl? Ook heel duidelijk, ik uh, heb hier het, uh, het artikel van, ja. uh, van de krant nog uh, voor me En uh, de, de kop alleen al Zandvoort kiest voor Dat gaat, vind ik afschuwelijk hè? Gaat wel de hele regio door hè dit Als je dat leest als Nationaal. verantwoordelijk uh, gemeenteraadslid ja. Dan kan ik me daar helemaal niet in vinden En het laatste stukje van het artikel uh, Burgemeester Bernd Snijders van Heilen vindt het smakeloos Ik zou het niet in mijn stad moeten hebben Nou daar dus sluit ik me volledig bij aan dat zijn drie standpunten. Eigenlijk willen we naar het heden en het verleden, maar ik wil hem toch nog even doortrekken. Want de verantwoordelijke wethouder, wethoudster, en de burgemeester. De burgemeester is, voor... Ja, de burgemeester is, verantwoordelijk. De is verantwoordelijk. voor de vergunningverlening. Ja. Die vergunning is verleend? Ja. ja. Gaan de raadsleider daar nu wat aan doen? Ja. Uit de brief naar het college van D66, die is al verstuurd. Oh, nee. Oké. Okay, nou dat is dan. Uh... Vandaag gebeurt. Uh, ze hebben hem nog niet ontvangen. Oké, okay, maar er, er wordt. Uh, het is even de er wordt... Wanneer oh, zou ontvangen? Er wordt dus. Uh, ja, dat heb je met Kees ja, ja, dus... hè? Ja, ja, ja. er... ja, en, en ik denk dat het heel goed zou zijn om hier een raadsverband nog over te spreken. Is de uh, raad bij machten om een bouwvergunning uh, te wijzigen? Via het college, het is uiteindelijk een, een uh, bevoegdheid van het college, ja. maar wij als raad hebben de taak natuurlijk om hen te controleren. Mm -hmm. En uh, nou ja, bij te sturen waar mogelijk uh, waar mogelijk ja, zeer handen, om het te afstands. zeggen. Ja. Ik weet niet uh, in welk punt, maar uh, kijk, als de vergunning voldoet aan de voorschriften, dan is dat het, het, het letterlijke punt natuurlijk waar je, uh, waarop gelegd moet worden. En dat zegt een stuk. De, dat, inhoud, de inhoud en wat dit uh, hek representeert, mm -hmm. dat is het volgende dan natuurlijk. En dat is beeld en kwaliteit en wat wil je in je omgeving. doen. daar zit nog wel, wel is, wat meer bij. Het is nog maar de vraag ook of het voldoet aan de formele eisen, want er een zo'n ja. vergunning wordt getrokken. Doet, bijvoorbeeld aan het bestemmingsplan en aan het bouwbesluit. Ja. Maar ook aan de redelijke eisen van welstand. En dat vind ik met de bouw van dit hek en het ontwerp van dit hek wel uh, wat vergezocht. Zullen okay. dus we de uh, tijd even houden op, wordt vervolgd in januari? Uh, nou, dan krijg je dus, uh, eigenlijk moet je weer naar de mannetjes. Wordt dit soop <lacht> nee, 3? Nee, ik hoop het ook niet. Maar goed, daarvoor uh, waren we jullie niet uitgenodigd. Maar het is natuurlijk wel een beetje actueel wat er nu gebeurt. Ja, absoluut. Ja, Ruud Zandberg blijft gewoon zitten, want ook van hem willen we... Kort en duidelijk gezien de tijd, dames en heren. Uh, korte standpunten. Ik geef u alvast een nadenker, zodat u heel kort kan nadenken wat was er leuk afgelopen jaar en wat was er niet leuk afgelopen jaar. U krijgt vijf seconden en ik begin... Nee, dames. seconden. <lacht> om na te denken. om na te denken. Die zijn om. Ja, nou, ja ik, vind het, ik vind het moeilijker om een, een keuze te maken. Zeker als het gaat om, om de leuke dingen. Want het is een heel uh, bewogen jaar toch ook uh, geweest uh, uh, voor de VVD. En wat, wat voor mij persoonlijk heel leuk is geweest het afgelopen jaar. is dat ik uh, de gelegenheid heb gekregen om fractievoorzitter uh, te worden. Dat vind ik een, nou, een heel. Uh, ja, dat vind ik uh, heel leuk. En dat vind ik ook een eer dat ik dat mag doen. Als je meer kijkt naar de inhoud. hebben we toch ook wel wat, uh, wat mooie momenten met elkaar uh, gekend. Ik denk bijvoorbeeld aan de totstandkoming van de Algemene Plaatselijke Verordening. Waar we eigenlijk voor het eerst hebben gezegd, hè, in het kader van de participatie, vragen we uh, mensen om mee te praten en mee te denken hierover. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat wij aanvankelijk uh, toch een beetje sceptisch waren. Maar uiteindelijk is dat toch een, een succes uh, gebleken. En is dus er een groot platform. Dat zijn twee uh, hoogtepunten. Wat is het deze Ja. <laughs> Um, nou, er is een aantal uh, zaken wat, wat ik uh, uh, wel betreur en wat, wat onder meer wel betreur is, de opheft die er geweest is rond het Lou Davids-carré. Yeah. Dat is toch wel uh, jammer hoe dat is gelopen. Dat zou ik dan toch als. Oké, okay, duidelijk. Yeah. De heer Simons, Kool. Ja, nou als ik uh, terugkijk naar het afgelopen jaar, wat is er leuk en wat is er niet leuk, uh, kan ik me aansluiten bij de woorden van Ellen. Hè, dus als de bouwprojecten. <laughs> ja, dus, ja. Maar, maar aan de andere kant ook, hè, dus bouwprojecten, ik trek het even in, in, in een grotere lijn natuurlijk, ook midden Boulevard, dat het, een aantal dingen zijn teruggefloten. Uh, daar ben je als raad niet blij mee. Okay. Wat ik wel leuk vind, dat is dat bijvoorbeeld, uh, want je moet ook over leuke dingen praten, dat we een vergadervorm hebben ge uh, gevonden <tosses> ja. waarin uh, een ronde tafel zit. De andere vergadervorm vind ik niet zo'n succes. Daar hebben we ook een notitie over geschreven. Maar wat ik wel erg leuk vind, dat is dat er een ronde tafel is waar iedereen kan aanschuiven. En waar je dan gezamenlijk, he, dus met de burgers en, en uh, deskundigen uh, en raadsleden, dat je daar dus uh, kunt. Praten over een bepaald onderwerp. Ja, maar Karl, de, de besluitvorming is wel een stuk gestroomlijnder geworden. En vlotter gaan. Oh. Nee, niet echt. Ja. Niet echt. Ja. Het, het, het niet duurt echt. wel korter in ieder geval. Ja. ja, dat de wel. De, de termijn is de korter. Is korter. Ja. We, ja. Kunnen, we, kunnen, we kunnen straks nog even discussiëren, want gezien de tijd hamer ja, ik toch daar steeds op. Ja, ja, ja. De besluitvorming stikken of slikken? <laughs> dat is kort. <laughs> meneer, meneer Zandberg, wat was er leuk en wat was er niet leuk? Eerst wat was er niet leuk? We hebben uh, op een gegeven moment de behandeling van de begroting gehad. En dat was niet leuk. Niet zozeer de behandeling. Kom ik over? Ja, ja. ja. Kijk, kijk naar Roy. Niet alleen de behandeling, maar het feit dat je allerlei organisaties... Um, uh, flink moet korten. Bibliotheek is flink gekort, ja. 10% uh, uh, en dat is een aanzienlijk bedrag. Bibliotheek gaat dus ook uh, minder uren open. Dag dicht las ik in de klant. Uh, ja precies, dus uh, ja. dat is de consequenties. Niet alleen de bibliotheek maar ook andere organisaties uh, zijn, zijn flink, uh, daar is flink in gesneden. En dat zal uh, voor de Zaltbommelse gemeenschap zal dat uh, zijn nadelen hebben. En is dat dat is negatief? Dat okay. vind ik behoorlijk negatief. Klopt. En um, ja, uh, LDC. Het is al gesproken. Ik heb me altijd afgevraagd. Eén ding wat niet leuk was. Naam in je harses haalt als raad overigens uh, om daarmee akkoord te gaan uh, met die hele procedure en de hele gang van zaak. Mm -hmm. Het is net of je een opdracht geeft aan een behanger om je kamer te behangen en als je terugkomt dan blijkt dat de muren weg zijn. Zoiets. Ik vind de LDC. Dat ik... is nogal een. Onbehagd. <laughs> uh, de verkrachting uh, van, van uh, Zand. Van het middenstuk van Zand. Goed, maar wat was er wel leuk? Nou, het, het allerleukste. En het, uh, eigenlijk is dat heel recent. Dat was uh, vorige de week de behandeling. Of de, de, de zitting van de jeugdraad. Van Zandvoort, waaruit blijkt dat scholieren in een goede discussie tot een, een besluit kunnen komen. En ja, ik zeg altijd maar zo, de jeugd heeft de toekomst. En ik hoop dat dit fenomeen jeugdraten ook. Uh, door zal blijven gaan en ik nodig ook hierbij collega raadsleden uit om daar ook in nou, Actief. mee te werken, daadwerkelijk aan mee te werken. Oh, er, wordt, er wordt even over en weer gekeken, zie ik. Maar goed, de jeugdraad. publieke. Jeugd... De, zelfs de publieke tribune gaat meedoen. De jeugdraad was natuurlijk al iets wat antwoord had en het is helaas weggegaan uh, om allerlei redenen en nu wordt hij weer in in, in oprichting in dienst gesteld. Dat vind ik heel erg goed. Ik hoop ook dat die uh, blijven bestaan. We gaan naar de toekomst. Nieuwjaar. Frisse duik aan januari, alle drie. Ja. ja. Er wordt getwijfeld. Ik ben, ik nou, als jullie achter ben aangaat, dan komt het allemaal goed, hoor. Ja, is... Goed. Uh, uh, weer even graag een kort standpunt uh, over volgend jaar. Volgend jaar uh, moeten weer een heleboel dingen besloten worden. Uh, hoe gaat de VVD daarmee beginnen? Met het nieuwe jaar. Nou, vol optimisme. Ja. Eigenlijk er staat uh, inderdaad een, een, een groot aantal onderwerpen uh, nog uh, op de agenda eigenlijk voor 2012. Uh, net werd al gerefereerd aan de Middenboulevard. Uh, een deel van dat bestemmingsplan is natuurlijk niet goedgekeurd uh, door de Raad van State. Maar wij zien dat wel uh, eigenlijk ook weer als een kans om nu daadwerkelijk weer stappen te ondernemen. Want dat is toch een min of meer een, een, een sta in de weg, die uitspraak. We wachten daar met z'n mm. allen op en dat nu... is niet hoe het zou uitpakken. En we zijn blij wat dat betreft dat dat nu helder is en dat we daar nu ook bijvoorbeeld met, bij het palace met ja concrete voorstellen uh, kunnen komen okay. dus dat is uh, een van de dingen maar ook de toekomstvisie van de scholen bestaat voor 2012 uh, Een de agenda het voorzichtige idee mm. is eigenlijk om, om uh, toe te gaan naar drie grote, uh, grotere scholen hier in Zandvoort gelet ook op de ontwikkeling van, uh, ja, van, de, van de opbouw van de bevolking van uh, Zandvoort. Er wordt ook gekeken naar bijvoorbeeld de, de, uh, de Oranje-Nassau-school, uh, nieuwbouw of herbouw ja. en brede school of niet. Dus we zijn uh, ja, bestemmingsplan Centrum komt eraan, dus we hebben zoveel leuke onderwerpen eigenlijk nog op de agenda voor 2012. Dat is goed, goed om te horen dat je ze allemaal leuk vindt. ja, ja. Nee, Simons. Die ik niet leuk vind dat je geen... Nee, dat moet ik niet doen. Nee nee, nee, nee, nee. Daarom vind ik je ook nog steeds vrijwilligers ook. Ja, ik, als ik kijk naar 2012, dan ben ik een beetje zonder. Eerlijk gezegd, uh, ik geloof ja. dat we nog niet uit die crisis zijn. En we moeten landelijk kijken, want we zijn afhankelijk van een gemeentefonds waarin het Rijk ons betaald voor de diensten die inmiddels al voor een groot gedeelte van het Rijk naar de gemeentes zijn overgeheveld. En als die gemeentefondsen, als daarop bezuinigd wordt en we niet meer die dingen kunnen doen die we graag daarmee moeten doen en willen doen, dan vind ik het een, een, een moeilijke zaak. En ik denk dat dus 2011 is die kredietcrisis toegenomen. De effecten worden ook in ons dorp en in het hele land zichtbaar. Als je kijkt naar het aantal sluitingen. Onvoorstelbaar, als je je horeca miszet, als je het alleen maar over de horeca hebt, heel veel over het jaar, en dat is een toenemende geval, en de verwachtingen voor 2012 zijn niet. Er het best daarmee dat het nog verder zal toenemen. Met andere woorden dat we 2012 nog in de crisis zitten en de verwachtingen zijn economische verwachtingen dat die pas in 2013 het half, de, de helft van het jaar pas een uh, andere vlucht zullen nemen. Met andere woorden ik ben niet echt positief nog over 2012 alhoewel we proberen er altijd natuurlijk het beste van te Oké. Oké. Okay. Okay. Ja, er wordt gevraagd naar de, uh, eigenlijk een beetje positief, uh, ja. positief. En ik, ik deel over de, uh, de, zorg. Overigens de zorg van Karel, van, uh, daar heeft hij gelijk in, uh, het zal allemaal niet makkelijk worden. Maar het geeft, het geeft natuurlijk ook kansen, want inderdaad, zoals uh, Ellen al zei, het bestemmingsplan uh, Centrum komt aan de orde. Nou, daar heeft, uh, hebben veel grote uh, politieke partijen in Zandvoort hun mond vol van gehad. In, ...in het verkiezingsprogramma, uh, dat, dat het, het karakter van het dorp behouden moet zijn, dat de hoogbouw uh, niet zou uh, mogen plaatsvinden. Nou, er is een mooie kans om dat waar te maken, zodat uh, cultuurhistorisch, uh, het cultuurhistorisch historisch besef uh, van de Zandvoorter uh, tot uitdrukking komt in de besluitvorming van de gemeenteraad daarover. Wat ons betreft kan je op deze 60 rekenen. Dat is prima. Dat is weer een, een, ook een positieve. Hij piept af en toe omdat het draadloos is. Ja. Um, gezien de tijd, dames en heren, hartelijk dank voor uw komst. Nog één nabrander. De uitdaging. Kom helemaal met een Eel. Je moet je kerstverlichting aansteken. Ja, ja, ja. Speciaal in de deel. We moeten helaas uh, stoppen, omdat wij nog twee onderwerpen moeten behandelen. Ja. In ieder geval, hartelijk dank voor de komst. Mogen we dan alle luisteraars een heel fijne Kerst wensen En alle goeds ook voor het nieuwe jaar 2012. En mag, oh, ik daar als bij, mag ik me daar als D66 bij aansluiten? Ja. Dank u wel. Dank u wel voor uh, jullie winst. Oh, ja. Dank u wel voor de uitnodiging. Wij gaan door met Los Angeles The Voices. Stand up and sing. Los Angeles, The Voices, stand up and sing. Ja, dat is weer een leuk kerstmuziekje. Nogmaals, uh, het was erg kort, de vorige item. Maar ja, wij hebben twintig minuten voor ieder uh, dingetje. Ja, en, en als daar inderdaad ja, drie politieke mensen, dan is dat kort. Vandaar dat we het woord uh, Ja, vandaar dat wij het een beetje afgebroken hebben met de muziek. Tegenover ons Juliet en Evert, welkom. Dank u wel. Evert zou het eenmaal toelichten over de AA over de AA. Ik ben Evert en ik ben alcoholist, zo beginnen we de avond ook eigenlijk, we zijn dus ervaringsdeskundigen. De AA is een zelfhulpgroep, die uh, heeft ongeveer 240 groepen zijn er hier in Nederland. De AA is in de jaren 30 in Amerika ontstaan, daar is het begonnen. Dat was een, uh, een arts, dokter Bob en een uh, meneer Bill, die dat dan bij elkaar uh, gekomen zijn en vonden dat ze toch iets aan hun drankproblemen moesten doen. Daar is een heel mooi programma uit voortgekomen, het is een programma van twaalf stappen, we noemen het stappen, het zijn een soort leefregels, het, is geen, uh, het zijn niet de, de tafelen zoals ze van de berg aankwamen. Maar, het... maar wel regeltjes. Maar wel regeltjes, nou het zijn meer leefregels, Waarvoor okay. uh, de eerste regel is dat je zelf herkent dat je alcohol is, dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat je voor jezelf erkent dat je alcohol is. Hoe, hoe erken je dat? Uh, nou, op te beginnen door het feit dat je niet van de drank afkomt kan blijven. En, okay. en dat je het veel te veel denkt, dan uh, goed hoor je. Nee, ik, ik vraag dit omdat uh, er zijn allerlei stelregels zijn. Lees je in de krant als je meer dan drie biertjes per dag in je dan is het een blauwe aanvraag. Ik zeg altijd: als je zenuwachtig wordt hoort en je geen drank meer in huis hebben, dan uh, ben je aardig op uh, zo oh, uh, dat zegt ja nou dat is dus, dus regel 1 je erkent dat je uh... ja. en dan, uh, dan ga je daarna Even snel door de stappen heen uh, dat weet het beter dan ik trouwens hoor, hoe dat precies in elkaar zit met die stap. Hoe ze op volgorde zitten, maar je, je erkent het. Je kijkt wie je schade gedaan hebt, je probeert het goed te maken met de mensen die je schade gedaan hebben. Dat zijn soms de onverwachte hoek. Uh, alcoholisme is een gezinsziekte. Je Iedereen schade eigenlijk om je heen zonder dat je daar erg in hebt. En het laatste, de laatste stap, en uh, daar zijn we nu mee bezig en dat doen al vaker, dat is.. Uh, je zegt het voort. Okay. Het zijn antwoord ook. Hoort, hoort. Zegt het voort. Juliette, jij had er ja. meer verstand van. Zegt Evert. Uh, nou. Hoe, hoe komt dat? Rand voor de eer. Ja. <laughs> <i> <laughs> um. Ja, ik heb gewerkt aan de twaalf stappen met een sponsor. Een sponsor is iemand uit het programma die die twaalf stappen ook al heeft gedaan. En die blijft gelijkwaardig aan jou, maar die kan je wat suggesties geven omdat hij al nuchter is. In dit geval is een sponsor iemand die ook in de AA zit en ook het drankprobleem heeft, begrijp ik. In andere contexten is een sponsor iemand die geld geeft. Ja, dat is een Dus in dit geval niet. Ja, het is verwarrend. Dit is een bijrijder ja dus ik heb de twaalf stappen gedaan en uh, ik dacht nou twaalf stappen twaalf weken en uh, bij mij werden dat vijf jaar dus uh, ja met welke stap heb jij dat moeilijkste gehad hè ja, nee. uh, stap vier en die is? Uh, Stap 4 is dus je gaat kijken van, uh, ja, op wie ben je allemaal boos? Uh, wat heb je allemaal gedaan met je seksleven? Dus eigenlijk ja. wordt je hele leven een beetje binnen het thuis gekeerd. Ja. En vervolgens ja. vragen ze dan van, wat is jouw aandeel? Ja. En dat vond ik vervelend. Dat vroegen ze bij de hulpverlening vroegen ze dat namelijk nooit. Het ook heelig, dus, ja. uh, dus dat is wel confronterend. Van, uh, ja, wat heb ik gedaan in deze situatie of wat heb ik niet gedaan. Om de situatie te veranderen bedoel je? Nee, waardoor de situatie heeft plaatsgevonden. Ja, ontstaan is. Hè, wat heb ik bijgedragen ergens aan. En dan kan je ook een beetje je eigen patronen gaan ontdekken. Uh, ja, waar je eigen valkuilen, zeg maar. ja, Je moet dus, uh, eigenlijk plat gezegd met je billen bloot om te veranderen vertellen van nou dit is mijn aandeel aan het grote geheel ja. en dat is moeilijk ja want ook al, ja dat is pijnlijk hè dan ik heb liever dat ik een andere schuld geef dan dat ik zeg van uh, ik heb iets verkeerds gedaan en vervolgens sluit ik dan aan bij even dan moet je later moet je, je excuses daarvoor ook gaan aanbieden dus uh, ja, ongeacht wat een ander heeft ja. gedaan dus dat maakt het al zwaar uh, ja gewoon excuses aanbieden en vragen van hoe kan ik het goed maken ja. en dan en dan komt stap 5 uh, stap 5, ja, die, zo, die vind ik heel bijzonder. <laughs> uh, er loopt hier op, de, op, de, op de, deze aardkloot, loopt er één persoon rond die alles weet wat ik heb gedaan, wat ik heb uitgefroten. Dus je gaat alles delen wat je hebt gedaan, uh, met, met je, ja, in mijn geval met mijn sponsor. Ja, dat is alles, alles op seksueel vlak, weet je wel. En broer, dat, dat zal je voor jezelf ook wel weten, daar ben je toch terughoudend over. Ja. Eh, alle dingen waar je je voor schaamt. En, Het is heel intiem, al die info. Ja. En daar is er maar één die dat weet. Daar heb je dat mee gedeeld. Ja, ik vind het al heel wat. Was dat een vreemde voor u? Uh, nee, ik heb iemand gekozen uit het 12 twaalf-stappenprogramma omdat wij alles uh, anoniem mm -hmm. en dat, ja, Mijn sponsor vond ik de meest voor de hand liggende. Uh, ja, een beetje globale is dat mannen met mannen werken en vrouwen met okay, vrouwen. Ja. Ja, dus ja, ja. dat houdt het een beetje... Een eh, dan... beetje bij elkaar. Ja, de, de, ja, alles ja. is veilig, weet je ja, wel. Ja. Uh, de, die anonimiteit is ook uh, uh, veilig. Ik weet niet hoe jullie ons zien, maar ik weet ook niet hoe jullie of jullie ons zouden herkennen als alcoholisten als wij op straat zouden lopen bijvoorbeeld. Ik geen idee, dat zie je er niet en af. Ja, zie je de, of, ik, of ik moet even het constant met een blik bier in zijn hand zien lopen. Ja, denk nou even, uh, nou, tien is morgens. Ja, niet tijdens geweest. Niet tijdens geweest. geweest. Jij ja, bent ook uh, stap 12 gepasseerd. Ja, ja. ja. ja ik ja, ja. ben okay. nu drie jaar droog zoals we dat zeggen. Dus ik heb de stappen een aantal keren gedaan. Uh, ja, mijn leven is totaal veranderd. Door, uh, uh, nu jij, jij zegt ik ben drie jaar uh, droog. Ja, maar... Ga jij nu ook sponsoren? Of sponsor jij al? Uh, ik sponsor nu, uh, nu nog niet, nee. Maar daar sta ik wel voor open. Maar daar sta ik voor open. Okay. Ik, uh, ik geef wel veel voorlichting. En dat, mm -hmm. uh, en dat doen we in de klinieken zelf. Van, uh, hier in de Omstreek is dat de breide kliniek. In Alkmaar Hoofdorp. Daar, daar gaan we dus een middag heen, eens in de 14 dagen, en daar vertellen we ook ons verhaal in, wat, wat de A.A. doet, maar ook ons persoonlijke verhaal. We zijn dan de gelijke van de mensen die daar zitten, van de patiënten die daar zitten. Hulpverleners die, die hebben het allemaal geleerd, prachtig op school geleerd, maar als ik aan een hulpverlener vraag, weet jij hoe het voelt? Het omslagmoment dat je drank gaat halen omdat je het leuk vindt en dat je drank gaat halen omdat je moet. Mm. Daar zit een omslagmoment. In. Ja. Dat, dat kan je alleen maar eh, omschrijven als je het zelf meemaakt. Ja. Dat is ook een heel andere insteek natuurlijk. Dat is een heel andere insteek. Ja. En jij, jij, jij gaat nog door? De... Ja, hoe, nee, hoe lang. Jij bent stap 12 nu al uh, gedaan? Ja, dan kun, je maar, gewoon oh, sorry, weer, opnieuw, dan kun je gewoon weer opnieuw beginnen weer opnieuw beginnen. Het is een doorlopen programma. Dus, uh, oh, nee, uh, ik dacht namelijk dat je dan nee, bij 12. Nee, het is geen is... nee, cursus. Nee, nee, dat begrijp ik. Het is een doorlopenprogramma. Nee, allemaal. omdat jij nou zegt, ik, ik ben drie jaar ben, ben ik er vanaf, ik ben droog. Nee, nee ik Nost... ben zo, maar ik blijf. Maar je... de ja oké, okay, maar je, je gaat dan niet meer opnieuw bij stap 1 beginnen. Geen zeker. Wij beginnen iedere keer weer opnieuw bij stap 1. En iedere keer... Maar je hebt al lang erkend dat je dat was. Ja, maar dus in die stappen lees je steeds iets anders. En je moet jezelf wel wakker houden. Want ook na drie jaar is het een heel dun lijntje. Mm -hmm. moet je tegen jezelf te zeggen, nou misschien... Eentje? Ach, eentje. Maar dat gaat niet. Nee, eentje is vol. Eentje is, uh, dan zeg ik altijd, een, uh, een emmer is te weinig. En dat één glas is te veel. Ja. ja. Maar begrijp ik dat dat dus een constant proces is, wat maar doorgaat? Ja, het. Kan dat je hele leven lang zijn? Ja. Dat, nou, het mooie ervan is dat je ook die stappen kan toepassen, gewoon op problemen in je leven die niks te maken hebben met uh, ja. drank dus dat maakt het mooi uh, ja, ik zeg voor mezelf, ik blijf de gevoeligheid houden voor uh, alcohol bijvoorbeeld en voor uh, suiker ik heb ook een uh, eetprobleem bijvoorbeeld en uh, ja, die gevoeligheid blijf ik uh, houden dus daarom blijf ik ook ja deelnemen, want ik hoef maar even te denken van laat ik het weer eens proberen ja. en vervolgens dan schiet ik weer allemaal door naar waar ik vandaan kwam, dus uh... ik, ik hoor je zeggen als ik maar even denk, als je nou dat even denkt, bel je dan gelijk die sponsor op? of um, ja als de lijkt me heel erg moeilijk uh, als jij als jij al aan het denken bent van nou misschien ja. pak ik hem zo wel, dan help, toch? Ja. ja daar zijn we voor, hè, dat uh, we okay. wisselen telefoonnummers uit weer hebben... Ja, dat is wel mooi omdat je zeg maar met lotgenoten bent. Uh, ik kan bijvoorbeeld een lotgenoot midden in de nacht bellen. Ja. Als ik het dringend vind. Een lotgenoot ook. vindt het ook niet erg. En de nee. die verlening die houdt natuurlijk op om uh, vijf uur. Ja. Je hebt misschien wel een crisislijn, maar uh, ja, in principe een lotgenoot weet ook. Hoe erg het is. Dat, ja, precies. En dat geeft dan een veilig idee ook. We willen de anonimiteit van de anonieme alcoholicus toch even boven water hebben. Ja. Uh, waar kunnen mensen die dat, dat 12-stappenplan is willen inzien of meedenken uh, daarover? Van ik ben alcoholist, laat mij nou ook eens uh, meewerken. Uh, uh, waar kunnen die terecht? Ja, De website uh, waar je de 12-stappen op kunt vinden is uh, www.aa-nederland.nl dus het is geen underscore, maar gewoon nee, plat streepje. Plat streepje. Dus een platstreepje. A-a-nederland.nl. Ja. Oké. Okay. En daar kunnen mensen dat gewoon inzien. Ja. Oké. Okay. Ik dank jullie hartelijk voor jullie komst en voor jullie open gedachten. We gaan door met het volgende onderwerp. Bedankt en een goede kerst. Ja, bedankt. Ja, iedereen, alsjeblieft. Een droog 2012. Ja. Nou, ik weet het niet, want we gaan nu verder praten met Maaike Koper van Café kopen. Ja, dat, is anders. dat is iets ja. heel anders, maar we gaan het niet hebben over de alcoholkant. We gaan het hebben over de zingende kant. Maaike, welkom. je wel. Dankjewel, maar ik wil nog wel even zeggen, ik vond het heel interessant, die vorige sprekers. En ik heb diep respect voor het feit dat ze dit zo voor de radio vertellen. Want er zijn vast mensen die zich daar door aangetrokken kunnen voeren. Ben ik het heel ja, het heeft... ik, ik ben dol op het verkopen van Aantal. Als het gaat om gezelligheid. Iedereen weet ook. Oh, ja. Met mate moet met je mate en gezellig. En als dat niet lukt, dan is het fantastisch dat je inmiddels dit programma daartoe komt. Ja, ja. Oké, okay, dankjewel, Mike. Hier heb jij. Een heb ik een microfoon. eigen microfoon? Die laat ik niet meer los. Ja. <laughs> nou, we gaan praten over uh, datgene wat jij organiseert. De, de, de kerst samen zijn. Nou, ik, ik, ik met een hele ploeg, ploeg van mensen, hoor. Het is, uh, de, de, ik ben de, de, nu even de vooruitgeschoven post hier op de radio, maar wij doen het met. Um, met een, met een hele ploeg, uh, ja, zoals alles wat uh, hier in Zandvoort georganiseerd wordt heb je altijd vrijwilligers nodig om dat, uh, ja. om dat te regelen en dat is bij ons ook zo. Wij zingen vanaf 96 bij ons in het café, uh, elke laatste vrijdag van de maand Smartlappen zoals je wellicht weet, ja. Smartlappen, Levensliederen bij Accordeon gewoon lekker uh, meezingen en een uh, uh, jaar of uh, hmm, ik dacht in 2000 of 1999 maar dat ben ik even kwijt, heb ik niet opgezocht ja. hebben we besloten om uh, uh, met datzelfde, in diezelfde gedachte van gezellig en met elkaar samen een kerstzang te organiseren. En dat is uh, uitgegroeid het best wel een aardig evenement, want uh, uh, daar komen toch aardig wat, wat, wat mensen op af. We hebben het uh, bewust gedaan om negen uur s'avonds op kerstavond. Zodat degenen die daarna nog naar de kerk willen uh, of wat dan ook uh, zich daar ook uh, toe kunnen te voegen. Het is geen in de plaats van. Het is meer een soort oproepen van een kerstgevoel. Mij doet het gaan vroeger thuis, de herretjes lagen bij zo enzovoort. Daar is het voordeel bedoeld. En er komen ook weer vuurkorven en dat soort En van de winter want we hebben wel eens een stormje gehad. En dan moet je dat bewaren. Maar het is leiding van Kassas, de dirigenten het gemeente van dat zijn de vrijwillige zangers die heel vrij blijven. Ik heb zingen. Zingen. en die dat zijn op gezelligheid gehad en die zijn ja. muzikale kwaliteit ja. Ja. en Henk Hooslein doet uh, de, de piano Als en, van en Louis Schumann en dat vind ik altijd een heel bijzonder veeriek uh, moment als hij met het viool speelde de nacht heilige nacht ja. Ja, dat is, um, ja dat is niet zo lang nog, een paar jaar nog maar ja dat is een uh, ja, uh, uh, die uh, speelt al heel langer ja die speelt al langer en uh, Louis Schumann die speelt dan een, een intro en ook een uh, het, het, het voorspel en het naspel doet eh, Louis. En dat is een heel oud uh, het, het thema, uh, wat hij uh, alleen solo op uh, viool uh, vertolkt. Erg mooi. Ja, de bedoeling is dat wij ook meegaan. Ja, en dat is ook heel, uh, kijk, er staat met het met het kopen koper als samen. Maar het is geen, het is geen optreden. Hè. Dat, dat wil ik ook wel even benadrukken. Wij oefenen wel van tevoren omdat we vinden dat. Uh, ja, er moet een ploeg staan die daardoor uh, de mensen op sleeptouw uh, kunnen nemen. Dat is belangrijk. Maar het is de bedoeling dat we samen zingen. Ja. Ben over een heel moeilijk ja. lied. Ja, ja, ja. Misschien dat je dat even kan verduidelijken. Ja, goed. Um, nou, we hebben de klassieke kerstliederen. Komt al samen, hoe leidt dit, vind ik. Uh, uh, en dan gaan we over op iets voor die volers uh, van de odenneboom uh, En dan vervolgens via ja, Stille de Nacht komen we naar de Engelstalige Lidderen. En, uh, uh, um, we hebben een aantal jaren geprobeerd een warm -up. over Merry Christmas. John Het was best een moeilijk lied om te zingen, zeker met de hele ploeg. En dat kwam niet altijd uit de verf. Maar dat is wel een beetje uh, het wel aan het moderne kerstgevoel. Uh, wat bedoel ik daarmee te zeggen? Dat gaat over hè? O, vrede op aarde en dergelijke. Niet alleen uh, de geboorte van Jezus Christus, maar ook vrede op aarde. En nu hebben we een ander lied gevonden die een beetje bij deze tijd vinden passen. En dat is uh, We Are the World. Dat Michael Jackson en Lionel Ritchie. 1995 heeft opgenomen voor vanwege de hongersnood in Afrika. En uh, het thema daarvan is dat je met hand zou moeten willen delen, want we hebben zoveel te delen. Nou, dat vonden wij een heel mooi thema voor de voor de voor voor dit jaar met name. Ook weer een lastig lied. Dus we hebben het geprobeerd uh, in te studeren. In tegenstelling tot wat er in het boekje gedrukt is, gaan we daar niet vier coupletten van zingen van drie coupletten. Dus vandaar dat we even in de rondte gemaild hebben hoe dat, uh, hoe dat zit. Um, en het heeft een fantastisch Aanstekelijk refrein. dat volgens mij iedereen op het plein kan meezingen. Ik heb nog uh, een vraag en opmerking. Uh, de boekjes. Ja, de oh, heel belangrijk. Het werd wel eens gemort, dan moet ik nog betalen voor de boekje ook. Daar krijg je daar toevallig wel een heel lekker uh, ruwijntje voor. Maar misschien is het toch handig om het voor eens en voor altijd lekker duidelijk te maken in zo ja. wat er met dat geld gebeurt. Je moet Je, moet, niet. je mag nee, ook je gewoon moet. lekker uit je hoofd meezingen. Maar bij, uh, bij ons gedachte hoort, wij optreden voor een goed doel. En het goede doel, dat is de Stichting Bijzondere hulp, Comité Stichting. Nou, nou, zie je het wel. Hulp, zou kennen maar dat. Nou Hoor, het is er. Goed, hè? Dat is het. En, en uh, dat is praktische hulp aan de armen in, in de omgeving. Ja, hulp nodig. Uh, en de, dus wat doen wij? Alles wat binnenkomt die avond, dat gaat gewoon rechtstreeks naar. Uh, naar om mensen te belonen voor het feit dat ze zo'n boekje kopen. Ik snap ook dat je ook uit je Maar om die kerstgedachten te voeden, geven wij van Café Kopen iedereen die zo'n boekje koopt, lekker glaasje. Prima. Voor het kerstgevoel, maar fantastisch zijn. En dat hoeft geen 10 euro boekje. Maar als iedereen nou zo'n boekje een paar euro in die pot doet, dan hebben we allemaal. Dan komt het helemaal goed. Oké, maak het nog even. Waar, wanneer, hoe laat? Vanavond. Lekker voor Café Kopen. Oké, tezamen, alle tezamen. Oké, jullie wel. Hartelijk dank, Maatje. Het okay. ja. Uitelijk, nou, was goedemorgen Zandvoort. Uh, 24 december, uh, de, maar de kerstavond. En wij nemen afscheid van u. Voor het hele jaar, want dit is de laatste uitzending van Dit de week. was de laatste. Ja, het was de, ja. laatste. Um, de techniek, Roy Haldeman. De redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal en Ellen Jansen. De heerlijke koffie en het water. He. Het gastheerschap Tom Hendriks. Tom heeft ze allemaal wel aardig bezig gehouden, want ze blijven allemaal lekker plat. Ja, precies. Ja. Uh, nou, wij wensen u allen een uh, gezegende, goede en vrolijke kerst. Wij ja. hopen u vanavond natuurlijk te zien op het uh, Kerkplein. Ja. En anders zien wij u nog wel ergens in het dorp. Ja, en uh, ja, we kunnen er niet omheen. Hè? Iedereen heeft het gemist, maar we moeten toch Hazes draaien. Ja. Keren. Een eenzame kerst van Hazes en uh, wij gaan eruit. Daar hoor!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 Die koude, kille cel. En jij het niet begrijpen wat ik voel. Nu zit je bij de kerstboom met een ander. Mijn kinderen die zingen het nacht. Ja, stil zal het voor een meisje zeker wezen. Met niets wat mijn verdriet verzacht. Mijn medemensen kregen een pakketje.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 Zullen hier geen kaarsen branden? Ik voel mij als een kerstboom zonder piek. Ik voel me zo alleen, waar moet ik straks doorheen? In gedachten hoor oh, ik kerstmuziek. Ik zit hier heel alleen, kerstfeest te vieren. De straf die ik verdiend heb, zit ik daar. Ik sta voor ons gezin. Jij vind nu zie je wens u allemaal fijne dagen en.